Zes uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Personeel van het openbaar vervoer in Den Haag heeft voor 24 uur het werk neergelegd. Het is een protest tegen de aangekondigde bezuinigingen door het kabinet van 120 miljoen euro. Er kan 23 miljoen minder worden bezuinigd, zei minister Schultz deze week. Maar de vakbonden en de actievoerders vinden dat nog steeds veel te veel. Gisteren was er een staking in Amsterdam. Morgen is Rotterdam aan de beurt. Personeel van Sociale Werkplaatsen voert vandaag actie in Ulft in Gelderland... naar vergaderende gemeenten over het bestuursakkoord... waarin onder meer afspraken staan over bezuinigingen op de sociale werkplaatsen. Veel gemeenten vinden dat ze te veel moeten bezuinigen... en willen op dat punt niet instemmen met het akkoord. Met de actie wil het personeel van de werkplaatsen de gemeenten onder druk zetten... om hun poot stijf te houden. Ook de vakbonden en de oppositiepartijen voeren actie. Minister Schippers vindt dat Duitsland in de EHEC-crisis warrig optreedt. Bij knevelen Van de Brink zei ze dat niemand de regie heeft. Iedereen geeft zijn mening, van de deelstaatminister tot de landelijke minister. En dat is volgens haar onhandig en verwarrend. Schippers toonde ook begrip voor het dilemma waar Duitsland mee worstelt. Als je ziet dat veel mensen ziek worden en sterven... wil je waarschuwen als je denkt dat je de oorzaak weet, al dus Schippers. De politie in Texas heeft vergeefs gezocht naar lijken bij een huis in Liberty County ten noordwesten van Houston. Een man die zich helderziende noemde, had gemeld dat hij het bij het huis een massagraf was met 30 lijken. Er zouden verminkte lichamen liggen en resten van kinderen. De politie deed onderzoek samen met de FBI, maar kon niets vinden, alleen wat bloed op een deur.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 En Marcel Ooster. Woensdag 8 juni, goedemorgen. Het lijkt misschien wat taaie kost. Maar uiteindelijk krijgt u er ook mee te maken met het bestuursakkoord. Maar het is dé dag voor dat bestuursakkoord. Waarmee het kabinet verschillende taken naar de gemeente wil overhevelen. Ja, dat gaat wel samen met een flinke bezuiniging. De gemeenten beslissen vandaag of ze ermee akkoord gaan op een congres in Ulft. En daar zijn wij bij, uiteraard. Voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Annemarie Joritsma, had haar handtekening er al onder gezet. Maar heeft nu te maken met veel dwarsliggende gemeenten. We spreken haar na half negen. En politiek verslaggever Margreet Boer legt nog even uit welke consequenties het heeft als dat bestuursakkoord er toch niet komt. De medewerkers van de sociale werkplaatsen die protesteren vandaag nog maar weer eens tegen de kabinetsplannen. Verder, de bron van de EHEC-epidemie is nog altijd niet gevonden en dat zou wel eens kunnen komen door een tekort aan microbiologen in Duitsland. De Duitse microbioloog Alexander Friedrich vindt dat zijn land faalt in het indammen van de uitbraak. Er ligt een akkoord voor een nieuw pensioenstelsel. Gert-Jan Dennekamp legt het straks uit. En vanaf vandaag is Den Haag aan aan de beurt voor de staking in het openbaar vervoer. Daar spreken we pvv raadslid Richard de Mos over. De dochter van Gaddafi klaagt de NAVO aan te oorlogsmisdaden. Advocaat Gertjan Knoops legt uit of dat enige kans van slagen heeft. Icole Fever doet verslag vanuit Jemen. Een grote aswolk vervuilt het luchtruim boven Zuid-Amerika. We praten zo met Mayon van Rooyen. We hebben het ook nog eventjes over de allernieuwste spelcomputer. En over Iron Maiden. De oude hardrockers spelen toch steeds. En staan vanavond in het Gelderdoom. Dat en meer. In het Radio 1-journaal tot half tien. Kunt dus ook volgen via internet. Ga dan naar NOS. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht op Twitter. Onze naam daar is NOS Radio 1. De gemeenten stemmen dus vanochtend over dat bestuursakkoord. Daarin worden de taken en het geld daarvoor tussen rijke lokale overheden verdeeld. Struikelblok binnen het akkoord zijn de sociale werkplaatsen. Veel gemeenten vinden dat daarop te veel moet worden bezuinigd. En ze zijn dan ook niet van plan op dit punt akkoord te gaan. We raadsbreed een raadsbreedte motie aangenomen waarin wij ons college opdracht geven om niet in te stemmen met dit bestuursakkoord en met name vanwege de wet uh, werken naar vermogen. Op het congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten in Ulft moet het besluit worden genomen. Werknemers van sociale werkplaatsen gaan naar die Gelderse plaats om actie te voeren. Zij hopen dat de gemeente het bestuursakkoord afwijzen. VNG-voorzitter Joritsma vindt dat zij wel realistisch moeten zijn. Kijk, het lastige is bij deze dat deels natuurlijk door ons mee bepaald wordt. Maar uiteindelijk is het de Tweede Kamer en het kabinet die beslissen hoe dingen gebeuren. En dan zijn wij daar niet aan zet. En, en mijn indruk is dat de leden dat wel stappen. Beloof spannend te worden. Om negen uur begint het congres. En vlak daarvoor praten we met Annemarie Jortsma. Want tot laat gisteravond is er nog overleg geweest over die aanstaande stemming. Minister Schippers van Volksgezondheid u heeft, dat, heeft kritiek op de communicatie. hoorde dat al net. de communicatie van Duitsland in die ehec crisis Ze noemt die Duitse communicatie warrig en onhandig. En dat komt omdat in Duitsland niet één iemand de regie heeft. In Nederland hebben we het zo georganiseerd dat ik de regie heb. In Duitsland heb je een, een minister van Volksgezondheid van een deelstaat en een landelijke. Je hebt allerlei autoriteiten en wethouders en iedereen zit zich er tegen aan te bemoeien. Iedereen geeft verschillende adviezen. Schippers heeft wel begrip voor het dilemma waar Duitsland mee is opgezadeld. Of mensen in onzekerheid laten of adviseren om bepaalde groenten niet te eten. Terwijl later kan blijken dat de EHEC-bacterie daar niet op zit. Enerzijds waarschuw je dus drie, vier keer voor niks... En denkt iedereen, nou wij geloven het wel. En anderzijds, als je hele sterke aanwijzingen hebt, nee. dan moet je ook je bevolking waarschuwen. Mocht er in Nederland een vergelijkbare epidemie uitbreken, dan zijn de ziekenhuizen volgens Schippers goed voorbereid. We hebben ook toen dit speelde in Duitsland gecheckt, van nou stel het zou bij ons gebeuren, hoe zit het dan met onze dialysecapaciteit, onze intensive care, onze bloed. Nou, dat kunnen wij aan. Volgens microbioloog Alexander Friedrich heeft Duitsland gefaald... bij het indammen van die EHEC-uitbraak. De Duitser, die in het Universitair Medisch Centrum in Groningen werkt... wijt dit aan de forse bezuinigingen op microbiologen in Duitse ziekenhuizen. Je moet een, een, een functionerend netwerk in de basis hebben... waar patiënten zijn van medisch-microbiologische uh, diagnostiek. Waar altijd routinematig um, data samenkomt. En als iets anders is dan gewoon, dat het meteen zichtbaar wordt voordat ernstige ziekte gebeuren. Afgelopen tien jaar hebben bijna alle ziekenhuizen in Duitsland hun laboratoria opgedoekt. Ze besteden het werk uit aan commerciële laboratoria. Maar die geven alleen uitslagen door. Ziekenhuizen zelf geven te weinig geld uit aan een behandelplan en preventie, vindt Friedrich. Dat is um, veel belangrijker dan, uh, uh, dan alleen de uitslag. En Dat betekent medische microbiologie moet dicht bij de patiënt zijn en wij een fout. Uh, in de grote ziekenhuizen uh, medisch-microbiologische laboratoria te sluiten... en dat te centraliseren. Ze doen goed werk, maar ze zijn te ver weg van de patiënt. De Syrische ambassadeur Shakur in Frankrijk is niet afgetreden. Gisteravond ontstond er verwarring toen een nieuwszender in Frankrijk... een vrouw liet horen die zich voordeed als de ambassadeur van Syrië. Ze zei dat ze opstapt uit protest tegen het geweld tegen betogers in haar land. De legitimiteit van de vragen van het volk voor meer democratie en de liberté Mijn demissie als ambassadeur van Syrië in Frankrijk wordt onmiddellijk geëffect. In de loop van de avond ontstond er twijfel, want bij een Arabische nieuwszender ontkende de ambassadeur het bericht van het aftreden. Een de verwarring kwam uiteindelijk een einde toen Chakor in een televisieinterview benadrukte... dat ze helemaal niet is afgetreden als ambassadeur. Ze gaat een rechtszaak beginnen tegen Frans 24. Bij de NAVO-aanvallen op Tripoli zijn volgens de Libische regering zeker 29 mensen om het leven gekomen. Het zijn de zwaarste luchtaanvallen sinds de acties elf weken geleden begonnen. Straaljagers vlogen laag over de stad en lieten meer dan 50 bommen vallen. Volgens een woordvoerder van de Libische regering werken de bombardementen alleen maar afrecht. How is dit any way out of the Libyan crisis? By bombarding a city? By sending rockets and bombs on the on top of the heads of, of, of Libyan people? How do you think the kids of Libyan parents will grow up to feel? All of them will have this memory of hatred against Britain. Doelwit van de NAVO-aanvallen was onder meer het hoofdkwartier van kolonel Gaddafi en militaire installaties. De Libische leider reageerde op de radio strijdbaar. Hij zei dat hij zal blijven vechten en dat hij liever doodgaat dan dat hij zich overgeeft. Dan Naar Friesland. De politie daar weet nog altijd niet wie die zwaargewonde wielrenner is. Die gistermiddag werd aangereden. Een man van ongeveer 45 had geen papieren of telefoon bij zich. Ook heeft niemand hem als vermist opgegeven, had dus de politie. We hadden ja, de hoop dat er een, een familielid. Of wellicht de echtgenoot zou gaan bellen. En dan uh, de wielrenner als vermiste op zou geven. Maar ook dat is niet ge gebeurd. De wielrenner is zwaar gewond geraakt. En dan ja, willen wij natuurlijk niet liever dan zo snel mogelijk. zijn familieleden daarvan in kennis stellen. Maar nou, dat is voor mij nog niet gelukt. En de politie heeft daarom de hulp van het publiek ingeroepen. Uiteindelijk hebben wij uh, een aantal foto's van de fiets. Uh, en wat andere spullen hebben wij op, uh, op onze website geplaatst. We hebben via Twitter een bericht uitgedaan en we hebben ook burgernet ingezet. Maar tot op heden hebben we nog steeds geen enkele reacties gekregen. Nou, dan bellen wij in de loop van de ochtend ook nog even met de politie... om te horen of zij nu iets meer weten. Dan naar Texas, je hoorde het al, heeft een man zich uitgegeven voor een helderziende... en ophef veroorzaakt. De man meldde dat bij een huis in Liberty County zo'n 30 lijken zouden liggen. De politie nam de melding serieus... omdat er ook een vreemde lucht rond het huis hing en er bloed op de achterdeur zat. Eerder vandaag we informatie dat er misschien de remains van een children kinderen. op dit property here that we were De politie doorzocht het huis en ook de tuin. en ook werd de FBI ingeschakeld. maar uiteindelijk bleek er niks aan de hand. We hebben no geen indicatie dat er lichamen zijn located in de the de schuur of property. Ja, de politie gaat nu achter de tipgever aan. Volgens de politie namen ze hem serieus... omdat hij met zeer specifieke informatie kwam. Bewoners van het huis waren op het moment van het onderzoek niet thuis. Volgens een verklaring die ze inmiddels wel aan de politie hebben gegeven... was het bloed dat gevonden werd van een dronken man... die zelfmoord wilde plegen. Het is het financiële nieuws. De effectenbeurzen in New York zijn gisteren verdeeld gesloten. De Dow Jones van 30 hoofdfondsen sloot tweedtiende procent lager. En Nasdaq... Technologiefonds sloot nagenoeg gelijk. De olieprijs tegen fractie tot ruim 99 dollar per vat. De Jobans en nikken houdt er nog van ons te goed. Die heb ik niet. Helaas. Nou, tot zover dan maar dit nieuwsoverzicht. U kunt dat nog eens beluisteren via onze website. NOS.nl slash Radio 1. Daar vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 11 minuten over zes. Na vijf jaar komt er een nieuw album van de Red Hot Chili Peppers. De releasedatum staat gepland in augustus. En de plaat gaat I'm With You heten. Ook staan de peppers in september op Rock in Rio, in Rio de Janeiro. Samen met die andere grote band, Metallica. Een mooie gelegenheid om iets van hun oudere werk te draaien.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 Red Hot Chili Peppers waren dat met snel. Dan gaan we maar eens voor het eerst vanochtend schakelen met Joris van der Kerkhof. Die is uh, volgens mij nog niet het gebouw uit, of wel? Ik zag je net hier nog lopen, Joris, in Hilversum. Ja, ik ben nu het gebouw uit aan het gaan. En uh, dan als je het gebouw bij de NOS uitgaat... dan moet je eerst zo'n ruimtecapsule uh, ruimtecapsule Lijkt het... om uh, ervoor te, te, te, te, te zorgen dat er geen ongenode gasten naar binnen kunnen. Ik wil hier uh, naar buiten lopen... Eerst door de trappengang van de NOS om dan bij de wereldomroep uit te komen. De wereldomroep in het nieuws, omdat in ieder geval de Nederlandstalige afdeling opgeheven gaat worden. Dat is het idee van de wereldomroep zelf, van de basis van de wereldomroep. In een van de uitzendingen gisteren van de wereldomroep, nou ja, besteden ze daar op de volgende manier aandacht aan. Het is tien uur. Radio Nederland Wereldomroep. Nieuws, actualiteiten, achtergronden en serviceinformatie. Dit is Nieuwslijn. Directie en hoofdredactie Wereldomroep willen Nederlandstalige nieuws- en actualiteitenprogramma's op de Korte Golf schrappen. Redactie voert ja, Dat, actie dat was gisteren dat de, actie de ook actie de, voerde. Dat gaan we vandaag ook horen hoe dan die, die actie gevoerd wordt. Wereldomroep wil dat we vooral uitzendingen in andere talen... Staan, maar niet de, de Nederlandse uh, uitzendingen. Bijvoorbeeld de uitzending van Nieuwslijn Magazine... die zou dan ook moeten verdwijnen. Deze uitzending. Dit is Nieuwslijn Magazine. Hier is Wim Friesen. Goeiedag. Het Nederlands stelsel van kinderalimentatie moet anders. Het is te ingewikkeld en niet in het belang van het kind. Nou, dat zijn onderwerpen die dan besproken worden in zo'n magazine-programma. Overigens eh, niet te beluisteren geweest via de radio. Althans, dit hebben we niet via de radio gehad, maar via internet. Internetactiviteiten van de Wereldomroep, die moeten wel eh, doorgaan. Eh, niet voor de Nederlandstalige afdeling, maar voor dus al die afdelingen... in het Arabisch, in het Indonesisch, in het, eh, in het Spaans. Een Nederlands programma dat via internet te beluisteren is... maar voornamelijk via de Korte Golf, is een speciaal programma voor show. First. Elke werkdag het programma voor chauffeurs in Europa. Nou, goeie, zullen we het maar aflaten? Morgen Echt ook niet nee. meer, maar vandaag zeggen we dan maar wel. Vandaag. vandaag is uh, gisteren in dit geval, maar daar gaan we vandaag uh, over verder praten uh, bij de Wereldomroep. Van het ene Oost-Europese gebouw naar het andere Oostblokgebouw uh, hier in Hilversum van het Mediapark. Door het hek heen lopen bij uh, de grote uh, toren. Uiteindelijk daar is het gebouw uh, van de Wereldomroep. Waar ook heel veel reacties zijn binnengekomen. Bijvoorbeeld van uh, chauffeurs die het vervelend vinden. Om het maar zacht uit te drukken dat dit programma uh, verdwijnt. De reacties werden voorgelezen. De die zegt de uitzending van de Nieuwslijn vanochtend vroeg, daar hoorde ik in, 90% luistert via de internet en niet via korte golf. Hallo, internet onderweg is duur. Chauffeurs gebruiken 90% korte golf. Wat is dit nu weer, begint het volgende bericht. Moeten wij buitenlandse talen gaan leren om naar de wereld om te kunnen luisteren? Het moet niet gekker worden. Wat Nederlands is, moet Nederlands blijven. Goed van de makemaas. Ja, eh, misschien krijgen we die in de loop van de uitzending nog aan het telefoon. Eh, allerlei reacties bij de wereldomroep. En ook over het nieuws van RTL. Dat de bezuinigingen eh, waar de wereldomroep al een voorschot opnam. Eigenlijk nog veel groter zijn dan in eerste instantie leek. Dat de wereldomroep maar 10 miljoen overhoudt. En dan moet er dus nog heel veel meer bezuinigd gaan worden. Allemaal vragen die we aan de overkant, aan de andere kant van het hek. In het andere Oost-Europese gebouw gaan stellen vandaag. Joris van der Kerkhoff op weg naar een strijdvaardige redactie... die het ook niet helemaal met de leiding altijd eens is, geloof ik. Maar dat horen we wel van Joris van der Kerkhoff vanochtend. Tien minuten voor, half zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal door naar een aswolk. Dit keer in Chili. Een enorme wolk, als gevolg van een vulkaanuitbarsting... in het zuiden van dat land. Trok tot gisteravond over Argentinië en ook over Uruguay. Een groot aantal vluchten werd gecanceld... en bijna alle belangrijke vliegvelden zijn gesloten... We praten met de correspondent Marion van Rooien. Um, want Marion, jij hebt er ook last van, hè? Of gehad, moeten we zeggen misschien. Maar ik ben, heb er de hele dag over gedaan om in Brazilië van Rio naar het noorden te vliegen. Ik zit duizend kilometer boven Rio. De Rio de Janeiro was die wolk helemaal niet. Maar je moet je nagaan hoe het hele vliegverkeer ontregeld. is. eerst werd mijn vlucht gecanceld. Uh, want die vlucht kwam uit het zuiden. Dus het zuiden van Brazilië is ook geraakt. En. Uh, en gewoon hier in Rio de Janeiro, ik moest over Brazilië vliegen. Nou ja, uh, van, van de rot naar haar. Want uh, ook in heel Brazilië ligt, uh, ligt alles uh, door de war, door die, door die wolk. Ja, maar uh, zeer ook getroffen wordt Argentinië. Wat is daar de schade, Marjol? Ik zei het niet goed, wat is daar wat? De schade, wat, hoe, is het, hoe is het in Argentinië? Oh, een chaos, een chaos. Uh, door wat, nu komt het een beetje op gang, maar je moet je voorstellen als dat allemaal gecanceld is geweest. Dus uh, uh, mensen uh, allemaal op elkaar hokken in vliegvelden. Uh, als het alleen al over vliegen gaat. Maar bijvoorbeeld in Bariloche, het is uh, het meest chique skioord uh, van Latijns-Amerika. Ja, ik meen zelfs dat uh, onze kroonprins uh, zijn uh, geliefde daar ook uh, ooit tegengekomen is. Nou, daar. Uh, het is winter hier, hè? Dus het is uh, een hoogseizoen. Dat nou, is al een paar dagen onbereikbaar met vliegtuigen. Maar de aswolken hebben daar ook stuk, stukjes bomen die boven de sneeuw uitstalken en brand gestoken. Dus ja, het gaat wel heftig aan toe hier. Hmm. En het Nederlands elftal speelt vanavond tegen Uruguay in Montevideo. Komen die ook vast te zitten, denk je? <laughs> ja, dat is nog even afwachten, hè? Ze moeten in, ik denk dat ze moeten, maar winnen want voor het geval ze vast komen te zitten. Of nou ja, misschien verliezen zelfs. <laughs> nee, het is totaal onduidelijk. Het komt nu een beetje op gang. Maar het is ja, misschien uh, overwinteren zie je wel. Nou, uh, ik hoop het niet voor ze. Marjon van Rooyen en, en jij een goede reis ook nog verder. Dank dat je nog eventjes uh, bij ons in de uitzending wilde komen. Oké, okay, hoi, hoi. Ga maar lekker slapen. Marjon van Rooyen was dat. Het is zeven minuten voor half zeven u. Luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De VVD-fractie in de gemeenteraad van Den Haag wil een verbod op straatmuzikanten. De reden, er zijn er veel te veel die telkens hetzelfde deuntje spelen. En nog vals ook. Pure overlast, zowel voor de ondernemers als voor het winkelend publiek, vindt de VVD. Slaggever Karen Albert wilde die straatmuzikanten dan wel eens horen... en liep gisteravond, vlak voor sluitingstijd, nog door de winkelstraten van Den Haag. Heeft u daar er erg veel last van, meneer? Uh, waarvan? Nou, straatterreur. Uitgeoefend door accordeonisten die vals spelen en telkens hetzelfde... Daar heb ik geen last van. Ze staan niet voor mijn neus. Ze schijnen hier in deze straten moeten zitten. Ja, ik heb ze niet ver... gevonden. Dat is verderop bij de Bijenkorf. Ik heb daar geen last van. En als u er dan langs loopt, versnelt u dan de pas om het niet nee, te hoeven hoor. horen? Ik haal mijn schouders op en ik loop lekker verder. U bent ondernemer, u zit hier. Hartje Den Haag. Heeft u last van straatartiesten? Dat klopt. Dus op middags dan, en dan verplaatsen ze zich wel eens naar een andere hoek. En dan beginnen ze daar ook te spelen. Oh, ja, precies. Je zal er maar boven wonen. De VVD wil straatartiesten um, ja. verbieden. Want die maken te veel herrie met hun accordeons. Telkens hetzelfde deuntje. En nog vals ook, zeggen ze. Ja. Heeft u daar als ondernemer last van? Nee, helemaal. Ik vind het juist wel wijs gezellig dat er uh, mensen hier op straat uh, lekker iets uh, zitten te spelen. Daar ja, breng ik wat meer zweren in de straat, vind ik. Dus uh, ik zou het zonde vinden als deze mensen hier weg uh, worden gejaagd. Maar kunt u het eigenlijk wel horen? Want binnen heeft u de muziek volgens mij aardig hard staan. Jawel, maar bedoel, als ze uh, bijvoorbeeld je op het hoekje zitten, dan, uh, dan hoor je af en toe wel eens lekker doorheen fluiten. Dus. Uh, het is helemaal niet storend. Wat ik wel nou, namelijk storend vind, is dat af en toe komt hier... een weet van die oude mensen met zo'n or grote orkesterding. Ik weet even niet hoe dat noemt. Draaiorgel. Draaiorgel, sorry. <laughs> uh, ja, ik vind het heel erg storend. Onwijs hard. En uh, het is hele ouderwetse muziek wat ze dan spelen. Dus er uh, zijn geen nieuwe deuntjes. Ja, het is onwijs hard. Dus uh, ik denk dat ze eerder dat moeten verbieden. Dacht mevrouw. Houdt u van straatmuzikanten als u aan het winkelen bent? Nee, eigenlijk niet. Nee? En waarom niet? Nee. En waarom niet? Nee, niet omdat mensen... Uh, ik vind het, uh, het, het, het prestatieniveau heel wisselend. Soms spelen mensen heel goed, maar dat is maar een enkele keer. Soms is het minder. Maar ik hoef niet altijd... Muziek om een oor. Je komt een winkel in en er staat al een radio aan. Nu wil de VVD zelfs een verbod op straatartiesten. Wat vindt u daarvan? Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, ja, dat is natuurlijk sneu voor de betrokken mensen. Maar als ik puur naar mezelf kijk, zou ik dat heel prima vinden. Ja. En wat vindt u dan bijvoorbeeld van draaiorgels? Ja, daar vind ik echt in het straatbeeld passen. Dat is enig. Daar vind ik zo typisch Nederland. Die kunnen vrij hard zijn, hè? Die kunnen vrij hard zijn. Maar daar moet, daar moet een uitzondering voor zijn, vind ik. Ja. Nou, VVD-raadslid Ibo Gulsen. Zul je altijd zien, ik heb net een rondje gelopen, de route afgelopen waar altijd die straatartiesten staan. Niemand gevonden. Nou ja, het is nu dinsdag. Hè. Het is nog geen spitsuur in de stad. Maar als je hier vaak op donderdagavond of in het weekend uh, in de stad rondloopt... Ja, dan zie je toch wel heel veel ja, overlastgevende bedelaars en artiesten uh, ja, die het winkelen gewoon verstoren. En spelen ze echt zo vals? Sommigen wel. En je hebt ook ja, een paar die heel goed spelen, zoals Chuck op uh, de Grote markt staat, Een bekende Haagse popperartiest. Ja, die, die, die mag blijven, wat u betreft. Die mij betreft ook uh, gewoon in staat, uh, op staat uh, blijven spelen. Maar je wilt echt het kaf van het koren ja. sch uh, scheiden. En, en hoe wilt u dat dan gaan doen? Vergunningssysteem more nou, je ja, begint in het opnemen in de APV, uh, Algemene plaatselijke Verordening. Uh, dat betekent dus dat het in principe verboden is, maar dat je vrijstelling kan krijgen. Ja, en dan moet je daarvoor uh, vrijstelling aanvragen. En, dan kan uh, je... en wie moet die vrijstelling dan geven? Nou ja, dat... Wel geschoolde oren? Ja, nou ja, laat ik zo. Ik, ik weet niet of de gemeente daarvoor de aangewezen persoon is. De gemeente moet het organiseren. Uh, maar laten ook gewoon de ondernemers zelf en wat bezoekers uh, één keer per maand een auditie uh, afnemen. Wat me ook nog opviel. Want heel veel van die ondernemers hebben zelf de radio ook uh, behoorlijk hard staan als je die winkel inloopt. Is dat niet overlapig? Nou ja, dat hoort erbij en dat is ook gewoon aan, aan regels uh, gebonden. Uh, yeah, maar over het algemeen uh, spelen ze daar geen valse muziek. Ik kan qua smaakverschillen, maar het is geen valse muziek. Als het kwaliteit is, kortom, dan mag het. Kwaliteit mag. Den Haag wil winkelstad nummer 1 zijn uh, van Nederland. We hebben nog een uh, kleine weg uh, te gaan, denk ik. Nou, daar horen deze laatste stappen ook bij om de winkelbelevenis uh, zo uh, goed mogelijk te maken. Het NLS Radio 1-journaal. Sport. Nog één wedstrijd en dan heeft het Nederlandse elftal vakantie. Vanavond staat, we zijn het al eventjes, in Montevideo een oefenwedstrijd tegen Uruguay op het programma. Het is de tweede ontmoeting in de korte Zuid-Amerikaanse trip van Oranje. Volgens bondscoach Bert van Marwijk is er een groot verschil tussen Uruguay en Brazilië, waar afgelopen zaterdag tegen werd gespeeld. Brazilië is een ploeg die, uh, die heel ongeconcentreerd oogt. Maar dat, da, da, op dat moment zijn ze juist uitermate geconcentreerd.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 En u hoort het al even van onze correspondent Mio van Rooij. Het is nog onzeker of het Nederlands elftal eh, donderdag aan de terugreis kan beginnen. Morgen dus. Het vliegverkeer in Zuid-Amerika ondervindt grote hinder van een aswolk... die is ontstaan aan uitbarsting van een vulkaan in het zuiden van Chili. Het kwalificatietoernooi voor het EK van volgend jaar heeft Zweden met 5-0 gewonnen van Finland. Scandinaviërs hebben in groep E een achterstand van drie punten op Nederland. AC Merland spits laat aan Ibrahimovic, viel na 25 minuten in en scoorde vervolgens drie keer in dezelfde groep versloeg Hongarije met 3 met 3-0 San Marino. In pool A won Duitsland met 3-1 van Azerbeidzjan en behoudt daarmee de maximale score. 21 punten uit 7 duels. Half jaar na zijn vertrek bij Ajax heeft trainer Martin Jol een nieuwe club gevonden. Hij gaat aan de slag bij het Engelse Fulham. Keer dus terug in de Premier League en in Londen, want eerder werkte Jol al bij Tottenham Hotspur. Hij geeft toe dat Fulham op het eerste gezicht minder aansprekend is dan Tottenham. Qua fanbase in potentie is Spurs een grotere club. Maar dat wil niet zeggen dat Fulham niet een, een hele mooie club is. Omdat het toch club is die al heel lang bestaat. Met het, waarschijnlijk het oudste stadion, Crever Cottage. Van Engeland of van de Premiership. Ik ben er net geweest. Ja, daar had toch die, die sfeer uit. Het is bijna ja, ouderwets. Ja, Jon moet snel in de bak, want eind deze maand moet volle aantreden in de eerste ronde van de Europa League. Dan, de Duitse John Degenkolp heeft de tweede etappe van de Dauphiné Libéré gewonnen. De coureur van HTC was in de finishplaats Lyon de sterkste van het peloton. Rob Ruig van Vacansoleil Soleil was met een elfde plaats de beste Nederlander. De kazak Alexander Vinokorov behield de leiding in het algemeen klasselement. Vacansoleil Soleil heeft vier Nederlanders opgenomen in de nieuwe in de voorselectie voor de ronde van Frankrijk. Wout Poels, Rob Ruig, Liewe Westra en Johnny Hoogerland maken kans op deelname aan de Tour. Serena Williams keert na een jaar van blessureleid en andere tegenslag in Eastbourne terug op de tennisbaan. De Amerikaanse tennisser heeft van de organisatie een wildcard gekregen voor het gasttoernooi. Voormalig nummer 1 van de wereld heeft vanwege een voetblessure en een longembolie geen wedstrijd meer gespeeld. Sinds ze vorig jaar Wimbledon op haar naam schreef. Radio 1. Het NOS-journaal. Als zeven, hier is Dorald Megens. Goedemorgen. In Den Haag rijden vandaag geen bussen en trams. Het personeel in de stad neemt het stokje over van Amsterdam... waar gisteren geen openbaar vervoer was. De actie is gericht tegen de bezuinigingen... en de plannen voor openbare aanbesteding. Ook acties vandaag bij het VNG-congres in Ulft. Daar moeten de gemeenten besluiten over het bestuursakkoord met het Rijk. Vooral de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen liggen moeilijk. Het personeel voert actie samen met vakbonden en oppositiepartijen. Minister Schippers heeft voorzichtige kritiek geleverd op de aanpak van EHEC in Duitsland. Ze noemt die warrig. Ze snapt wel dat Duitsland wilde waarschuwen voor mogelijk gevaarlijke groenten. Maar erg geloofwaardig is het volgens haar allemaal niet. De Spaanse schrijver Jorge Semproen is overleden. Zijn werk speelde zijn tijd in het concentratiekamp Boegenwald een grote rol. En de politie in Leeuwarden probeert achter de identiteit te komen van een aangereden wielrenner. De man van rond de 45 ligt buiten kennis in een ziekenhuis en die had geen papieren bij zich. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en hier en daar valt er wat lichte regen. In het oosten van Drenthe en Groningen kan het wat harder regenen en is er ook een klap onweer mogelijk. De temperatuur ligt rond 12 graden. Vanuit het zuidwesten wordt het vanochtend overal droog en later klaart het ook op. De wind is meest matig van kracht en waait uit het westen tot zuidwesten. Het wordt vanmiddag 17 graden op de wadden tot ongeveer 20 in het zuiden van het land. Komende nacht zijn er opklaringen en blijft het droog. De minimumtemperatuur ligt rond 9 graden. Morgen is het vrij zonnig en de temperatuur loopt op naar gemiddeld 19 graden. In de namiddag is er morgen in het zuiden van het land kans op een lokaal buitje. Vrijdag en zaterdag is er meer bewolking en ook een grote kans op regen. Zondag belooft een droge dag met geregeld zon te worden. ADB-verkeersinformatie. Er is nog niet zoveel aan de hand op de weg. Er staan files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... voor Zoete 3 kilometer. Op de A7, Horen, richting Amsterdam, voor Afritweide-Wormer, 4. Op de A8, richting Amsterdam, voor Knopend Koenplein, 2 kilometer. En op de A12, Duitse grens, richting Utrecht... voor Knopend Waterberg, 2 kilometer.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 Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. President van Jemen, Ali Abdullah Saleh, die blijkt toch zwaarder gewond dan eerst werd aangenomen. Als gevolg van de raketaanval vorige week op zijn paleis, heeft de president zware brandwonden opgelopen. Waarvoor hij wordt behandeld in Saoedi-Arabië. Correspondent Nicole Fever is in Jemen en zocht de aanhangers van Saleh op. En ook degenen die hopen dat hij nooit meer terugkomt. Ja. Een oude man die staat erop ons zijn muziek te laten horen. Vroeger was hij muzikant en toerde hij door Europa. Ook Nederland heeft hij bezocht. En nu tracht hij zich elke dag te redden. Samen met een groepje mannen staat hij op het Tagirplein, Het plein waar de aanhangers van president Saleh hun tenten hebben opgeslagen. Sheikh Mohammed laat een foto zien van de president en zijn zonen. De toekomst van het land ligt ook in hun handen, zegt hij, want zij zijn de zonen van de leeuw. De aanhangers van de president zeggen dat hij de enige is die voor stabiliteit kan zorgen. En als hij terug is, zal er weer elektra zijn en water uit de kraan stromen. Kortom, zonder hem is het land reddeloos verloren en zal ten onder gaan aan strijd en wanbeheer. Tussen 1 en 5 ligt het leven stil. Dan koud Jemen-kat. Met een plastic zakje op schoot en een dikke wang hangen de mannen wat bij elkaar. Ook de soldaten die de wijk waar de demonstranten verblijven bewaken... hebben een soortgelijke pose aangenomen. Nou, hun wapens zien er niet echt indrukwekkend uit, doelloos bungelend aan hun schouders... terwijl ze nog maar een blaadje in hun mond stoppen. De spanningen in het land lijken ver weg. Iedereen hoopt maar dat het zo blijft, maar de onzekerheid is groot. Wat begon met een paar tenten op het plein van de universiteit, is uitgegroeid tot een heus dorp midden in de stad. Met een apotheek in een tent, wat kraampjes met eten en eindeloos veel tenten van allerlei materialen. En in die tenten hangen de mensen wat praten over hoe nu verder. Samira komt uit Thais, de stad waar nu nog hevig gevochten wordt. Het regime doodt onze dromen al 33 jaar lang. Het doodt onze mogelijkheden, onze talenten, onze toekomst en die van onze kinderen. Als hij terug wil komen is hij welkom, als gewone Jemenit, maar niet langer als president. hij, een jongen van in de 20, is het met haar eens. We hebben niet probleem met zijn systeem. Dit regime is nu 33 jaar aan de macht. Het is genoeg. Genoeg corruptie, genoeg analfabetisme, genoeg werkeloosheid. We willen dat het economisch beter gaat. We willen niet vechten. De truck vol jonge soldaten gaat voorbij. Ze zwaaien vriendelijk. En de gevechten en het geweld van een paar dagen geleden lijken nu ver weg. De partijen die houden zich aan het staakt het vuren. Maar de angst dat deze stilte niet blijvend zal zijn, is overal aanwezig. Onze correspondent Nicole Leveveve is in Jemen de hoofdstad Sanaa, waar het nu even rustig is. Door naar Australië. Het land exporteert namelijk voorlopig geen koeien meer naar Indonesië. De overheid komt tot die stap nadat een televisieprogramma beelden naar buiten bracht van gruwelijke mishandelingen in Indonesische slachthuizen. De Australische minister van het Landbouw, Joey Ludwig, maakt het exportverbod zojuist bekend. Last night I ordered the complete suspension of all livestock exports to Indonesia for the purposes of slaughter. Until new safeguards are established for the tribe. De overheid wil binnen zes maanden, een half jaar, een protocol ontwikkelen dat misstanden in de toekomst moet voorkomen. We over praten met onze correspondent in Australië, Robert Portier. Uh, Robert, ja, een exportverbod dat is toch een, een zware maatregel, lijkt me. Meer. En dat komt uh, na de ongelofelijke verontwaardiging die hier in het land is uh, losgebarsten Na het zien van die beelden waarop uh, koeien echt werden mishandeld, uh, geslagen, getrapt. Uh, met bottenmessen werden geslacht. En heel veel mensen vonden dat het echt niet meer kon dat het land uh, koeien uitvoerde naar Indonesië. Terwijl men wist uh, wat die koeien te wachten stond. En onder die mensen waren er ook politici. Was dan ook in no time eigenlijk een verbod van kracht op uh, export voor uh, de koeien naar de slachthuizen die in die reportage waren te zien. En uh, nu wordt er dus inderdaad een, uh, een verbod afgekondigd... voor al het levende vee, totdat er een protocol is ontwikkeld... waarbij wordt voorkomen dat er in de toekomst nog van dit soort misstand misstanden gaan plaatsvinden. Hmm. En gaat er dan echt helemaal geen beest meer naar Indonesië? Nou, voorlopig niet. Nee, gisteren werd er al een boot tegengehouden... die op het punt stond om de haven te verlaten. Uh, en uh, die koeien zijn weer van boord gehaald, staan nu te wachten eigenlijk... ...op wat er komen gaat. En dat verbod geldt voor zes maanden. In die periode moet dat protocol worden ontwikkeld. Maar zei de minister ook al... ...mocht het langer duren... ja ...dan zal het verbod toch ook langer van kracht blijven. Ja. De reacties, je, je zei het al... ...en ook gelijk nadat het incident plaatsvond... ...die beelden waren uitgezonden... ...hebben we het er al over gehad, zijn hevig. Hè? Dus mensen zullen daar wel achter staan... ...achter die beslissing. Aan de andere kant gaat het wel om een miljoenenbusiness. Is de sector ook zo tevreden? Ja, de... De uh, sector is inderdaad enorm, uh, 700 miljoen dollar per jaar, 525 miljoen euro uh, gaat er aan de export, uh, wordt er aan de export verdiend. 225 miljoen daarvan komt uit Indonesië, dus een serieuze economische factor is dat. Uh, tegelijkertijd zegt ook de uh, veesector hier in Australië... Ja, wij willen gewoon graag dat het goed gaat met die dieren. Wij willen zeker weten dat het uh, allemaal in orde komt. Misschien ook wel omdat ze bang zijn natuurlijk om die omzet te verliezen. Uh, maar zij reageerden in ieder geval positief. Uh, de dierenbescherming, die was natuurlijk ook blij. Wel zeiden zij, we willen nog liever dat er helemaal geen levend vee naar, uh, naar Indonesië wordt geëxporteerd. Uh, maar goed, in ieder geval, uh, de, de reacties zijn tot nu toe eigenlijk best wel, wel, best wel positief. Oké, okay, ja. En uiteindelijk, dit is natuurlijk een exportverbod, euh, exportstop, moet ook een oplossing komen. En daarvoor is Australië afhankelijk van Indonesië. Gaat dat lukken, denk je? Ja, officieel gaat de overheid in Indonesië meewerken aan het ontwikkelen van dat protocol. Maar uh, de sfeer daar is er toch wel eentje, dat mensen zeggen, van ja, wat bemoeien die buitenlanders zich mee? Waarom komen zij ons vertellen hoe wij ons vee moeten slachten? En daar zit natuurlijk ook wel wat in. Want als die uh, Australische... Boeren niet willen dat hun dieren ellendig aan hun eind komen... ...en ze weten dat dat gebeurt in Indonesië... ...nou moeten ze niet leveren aan Indonesië. Ja. Um, maar tegelijkertijd komen ze dan toch vertellen hoe zij denken dat het daar moet gebeuren. Nou ja, uiteindelijk denk ik dat uh, het toch aankomt op controles in die Indonesische slachthuizen... ...door mensen in die in Indonesië wonen. Dat ligt buiten de controle van Australië. Uh, maar in ieder geval is er ook heel veel druk vanuit het land. Niet alleen vanuit die politici, maar ook van heel veel mensen die heel erg boos zijn om, om dit goed op te lossen. Dus uh, wat voor uh, verdrag en wat voor protocol er ook uitkomt... het zal sowieso onder een vergrootglas, vergrootglas komen te liggen van, uh, van alle groeperingen. Correspondent Robert Portier vanuit Australië. Dankjewel Robert. Tien over half zeven geweest. U luistert naar het NOS Radio in Journaal. Nog één wedstrijd en dan heeft Bert van Marderwijk vakantie. Bert Maaldrink sprak in het centrum van Montevideo met de bondscoach... en blikte vooruit op de wedstrijd van vanavond... en keek ook alvast een beetje terug op deze trip door Zuid-Amerika. Nou, dat is heel wat anders dan Brazilië hier, hè? Ja, maar toch, uh, ik had gedacht dat het kouder was. Althans, dat hadden ze me uh, gezegd. Maar ik vind het nu wel aangenaam. Naar of acht. Ik denk dat het ietsje warmer is. Maar het zet is waard nauwelijks. Dus ik uh, vind het wel een uh, beetje een vergelijkbare uh, temperatuur... met wat er bij ons is. Een beetje thuiskomen? Nou, het gekke was gisteravond in het donker. Uh, we langs een hele chique wijk. Maar als je dan naar de straten inkeek, dan deed men dat wel een beetje aan Nederland denken. Ja. Toch heel ver weg zitten eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, ja. ja, ja. Misschien nog wel heel lang trouwens hier zitten. <laughs> ja, niet te hopen. Ja, heb je dat gehoord van die aswolk? Ja. Zullen we daar nog weer mee? Dat zeg jij het maar. <laughs> Blijven? Ja, want ik bedoel, ik ben voetbaltrainer. Dat maar ook, ja. Okay. dat was je vergeten.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 Oh, dat gaat lukken dan. Het is nog niet helemaal zeker namelijk of ze kunnen vliegen. Nou ja, dat horen we dan wel. My beach, your beach. Het strand is van iedereen. Nou, dan moet het wel schoon zijn. Hoog tijd voor een afvalvrije zone. Daarover straks meer. Eerst naar de verkeersinformatie. Edwin Gerritsen. Goedemorgen. Morgen, Lara. Hoe is het op de weg? Er nou, is niet zoveel aan de hand. Er zaten 20 kilometer file in totaal. De meeste files staan bij Amsterdam en bij Rotterdam. Er zijn geen opvallende files. De langste files staan op de A8 richting Amsterdam... voor het Koenplein, 4 kilometer. En op de A28 Zolle richting Amersfoort... voor Knopert 4 kilometer. Wat verwacht je Dit verder nog? Ja, de ochtendspits van woensdag is meestal... een van de minder drukke spitsen van de week. Er staat niet meer dan 100 kilometer file. Bij Den Haag kan het wel wat drukker zijn... door de staking van het openbaar vervoer. Oké, okay, dat horen we dan van je later uit. Doeg. Oh. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. En hoe is het over een paar weken op Zwarte Zaterdag in en rond uh, Lyon? Ja, horen we dat nog deze zomer, Joris van der Kerkhof? Dat, dat horen we deze zomer nog wel, denk ik, via de Wereldwemroep. Jullie zijn, blijven toch nog wel een hele tijd uh, uitzenden. De vraag is of dat je Zwarte Zaterdag nog hoort hè, als iedereen op vakantie gaat... Uh, ja. en of dat je dan de files goed, uh, ja, goed hoort. Weer. Nee. Nee, wij zijn echt nog niet weg. En wanneer gaat dat wel gebeuren dan? Uh, wat mij betreft nooit. Want uh, uh, ja, dit zijn allemaal nog maar plannen. En uh, uitgelekte plannen ook. We moeten eerst maar eens even zien uh, waar het schip strandt. Maar de wereldomroep mag gewoon niet verdwijnen. Cornie van der Boor, programma programmamaker bij, bij de Wereldomroep. In het uh, uitzendcentrum. Van de, van de wereldomroep, ja. Ik zou bijna zeggen uit Z centrum Gisteren bekendgemaakt dat, er, dat jullie zelf willen gaan, gaan bezuinigen. De Nederlandstalige afdeling eh, zou dan moeten verdwijnen. Gisteren, maar niet bevestigd, ook bekendgemaakt... dat er zoveel bezuinigd moet gaan worden... dat er maar 10 miljoen overblijft voor alle andere eh, programma's. Ja. Dit hebben jullie gisteren gekregen. Een blaadje met Free Speech Dutch Values. En Jan en Rick, de directeur en hoofddirecteur... hebben jullie uitgelegd hoe het dan, dan verder moet. Mm -hmm. Nee, ja er dat niet, was gisteren. niet gelukkig van geworden. Ja, dat was gisteren. En vandaag is alles weer anders? Ja, want uh, toen was nog niet bekend... dat er uh, misschien maar 10 miljoen overblijft. Dus uh, ja, wat het... Uh, kijk, dan kun je net zo goed wat mij betreft... dan uh, de wereldroep net zo goed opdoeken. Want dat is echt een aanfluiting. En uh, uh, ja, daar kunnen we niks mee. Maar weet je... Uh, ik ben ervoor om nu te vertellen wat de wereldberoep allemaal doet. Hè? Want ik ben er ontzettend trots op. En volgens mij is het nog steeds heel erg onbekend... waar de wereldberoep allemaal voor staat. En dat dus... kan jij vertellen. Ja. ja maar je hebt er ook mensen voor ingehuurd die dat, die dat kunnen vertellen. Die kunnen ja. dat vanaf een bandje vertellen. Ja. Uh, uh, we hebben uh, Sinterklaas, dat is toch wel de meest prominente uh, man eigenlijk ook in Nederland. En de Hoofdpiet, die uh, vinden het ook een schande dat de wereldoproep zou verdwijnen. En die vergelijken het zelfs met het onder water laten lopen van Nederland. Maar misschien kunnen we dat wel eventjes ja, uh, beluisteren. de wereldoproep is, is al zo'n een begrip. Uh, en, en, en echt natuurlijk niet alleen vanwege Sinterklaas en, uh, en zijn grote pietenmenagerie. Maar eh, ja, eh, Nederland is nou eenmaal klein eh, in de wereld qua oppervlakte. Niet qua taal en, en niet qua geschiedenis en ook zelfs niet qua eh, economie. Maar eh, er zijn toch weinig eh, eh, plekken op de wereld waar ze, waar ze alles van ons weten. Dus alles wat helpt om ons... Eh, over de wereld verspreiden eh, is meegenomen en de omroep. Wereld... Pieter, praat nog even verder. Gaan we zo even wachten tot, tot Sinterklaas komt. Eh, alles wat helpt om het te verspreiden, wat helpt? Um, hoe bedoel je wat helpt? Nou, wat kun je doen? om ervoor te zorgen dat de wereldomroep niet verdwijnt. Ja, uh, uh, praten met jouw uh, Tweede Kamerleden overtuigen. Kijk, weet je, uh, wat ik me vannacht bedacht... want ik heb er zelfs niet van kunnen slapen... Uh, met de mentaliteit van nu, hè, dat je het alleen maar over geld hebt... over wat een wereldomroep kost... Uh, zou je Nederland nooit hebben kunnen opbouwen zoals het er nu nog steeds bij staat? Dan was Amsterdam niet zo mooi geweest. Dan hadden we geen cultuur gehad. Dan had heel Nederland er nu uitgezien als een voorwijk van Almere buiten. Weet je? Want de wereldomroep die is echt het visitekaartje van Nederland in de hele wereld. Het is zorgvuldig krachtig opgebouwd imago van onafhankelijk zijn. Nelson Mandela heeft in zijn cel naar ons geluisterd. Maar ook Arjan Erkel. We verspreiden het vrije woord. Maar we hebben ook een muziekafdeling... die Nederlandse componisten over de hele wereld promoot. We doen ontzettend veel als ik van mijn eigen afdeling mag spreken. Dan je het ook zelf veel beter dan Sinterklaas. Die er die, die, die, die, die, die, die net in andere woorden zei. Ja, maar als je ziet... Hè, wat uh, als je mensen over de hele wereld bevraagt... wat uh, de wereld omhoog voor naam heeft... dan uh, krijg je overal te horen dat dat een onafhankelijke, betrouwbare nieuwsbron is. En uh, uh, op die manier zijn wij een ambassadeur van Nederland... die ontzettend veel geld heeft opgebracht. Want... Ja, je zegt het soms met gebalde vuisten, soms met de armen een beetje uit elkaar... Ja, maar juist... nog steeds uh, met een glimlach. Ja, Onze uitzending loopt tot... tot ja, ja, dat is mooi. We zijn er tot half tien en volgens mij spreken we elkaar zo nog wel. Goed zo. Joris van der Kerkhof vanochtend bij de Wereldomroep. Het is u misschien nog ontgaan. Maar het is vandaag Wereldoceanendag. In dat kader wordt vandaag in Noordwijk het eerste My Beach in Nederland gelanceerd. Dat is een afvalvrije zone op het strand. Bezoekers gaan er daar zelf voor zorgen dat het strand schoon blijft. We spreken met Freek Vonk, bioloog van de Universiteit van Leiden en Naturalis... en medeorganisator van deze actie. Meneer de Vonk, goedemorgen. Goedemorgen. Wat wil de stichting met My Beach bereiken, de stichting De Noordzee? Nou, het belangrijkste is natuurlijk wel bewustwording van het feit uh, wat uh, de, het achterlaten van vuil op stranden voor gevolgen kan hebben. Dat is het allerbelangrijkste. Mensen toch een klein beetje aan het denken zetten. Kijk, we zijn er niet om mensen te zeggen, je moet dit, je moet dat, je moet je afval opruimen. Maar het belangrijkste is dat mensen even stilstaan bij het feit wat dat kleine beetje afval, dat kleine plastic zakje of dat lege flesje, uh, wat dat voor gevolgen kunnen hebben voor de zeedieren. Want als we gaan kijken naar bijvoorbeeld de Noordzee zien we dat er elk jaar 20 miljoen kilo zwerfvuil in terecht komt. En wereldwijd gaan er meer dan een miljoen zeedieren dood door uh, loszwervend afval. Die dieren die denken dat het plastic dat het eten is. Bijvoorbeeld schilpadden die denken dat een zwevend plastic zakje een kwalletje is. Kwallen. Op hun beurt denken dat kleine stukjes plastic visseneitjes zijn. En meer dan een miljoen dieren gaan dood. Dan heb ik het natuurlijk over zeevogels, maar ook over haaien, tofijnen, walvissen. Noem maar op. Maar meneer Vonk, dan drijft er al zo'n enorm eiland aan, aan afval... aan plastic ergens op de oceaan rond. Ja. Maakt maak mijn patatbakje dan nog wat uit? Ja, absoluut. Kijk, het klinkt cliché -matig, maar alle kleine beetjes helpen. En dat betekent zelf je lege plastic zakje opruimen... of zelf je lege flesje frisdrank opruimen, of desnoods voor een ander. Als hij die heeft laten liggen. Het begint uiteindelijk toch allemaal bij jezelf, hoe clichématig het ook klinkt. En als we nu... Um, zouden stoppen met het achterlaten van afval. Dan zou het nog zeker duizend jaar duren voordat al het afval wat in onze oceanen ligt uh, naar beneden is gedwarreld. Maar mm. ja, het wordt een keer tijd dat we actie ondernemen. Het is nog lang niet te laat, maar als we zo doorgaan... dan komt er een tijd waarop de schade misschien onomkeerbaar is. Mm. En zo'n afvalvrije zone, ja, gaat dat indruk maken, denkt u? Uh, ja, dat hoop ik zeker. Dat hoop ik. Kijk, we gaan er niet rond patrouilleren met een knuppel. De strandhouders gaan natuurlijk wel een klein beetje in de gaten houden hoe dat gaat. Je kan het yeah. een beetje vergelijken met een stiltecoupé in een trein. Daar is het nat dan om gewoon te praten. Nou, we hopen dat MyBeats zo'n soort stiltecoupé wordt... maar dan voor een afvalvrije zone op het strand. Yeah. Waar het gewoon nat dan is om je afval achter te laten. Dat is trouwens nergens nat dan natuurlijk, maar daar wordt er extra... Uh, is er extra aandacht op uh, gevestigd. Nou maakt u de badgast zich ervan bewust. Maakt u ook de industrie, de producerende uh, industrie... de verwerkende industrie, uh, de scheepvaart ervan bewust... dat ze het niet meer ja. overboord moeten zetten? Absoluut, absoluut. Uiteindelijk draait het om iedereen. En uh, zal iedereen, vind ik, zijn eigen steentje bij moeten dragen. Goed, dus het wordt een, uh, een brede actie. Hartelijk dank, meneer Vonk. Ja. Succes dank met het opruimen. Van het strand. Dank u wel. Van Naturalis en Bioloog bij de Universiteit Leiden is Freek Vonkel. Dan NOS Radio 1 -journaal. De ochtendkranten. Nederland moet meedoen met het bombarderen van gronddoelen in Libië. Dat verklaren hooggeplaatste bronnen bij de NAVO aan de Telegraaf. Minister Hillen van Defensie schaft vandaag aan bij een NAVO-top in Brussel. Nederland draagt momenteel met 6 F-16's bij... aan de handhaving van het vliegverbod boven Libië. En ook patrouilleert er een mijnenveger uit Nederland voor de kust. Maar voor de NAVO gaat het niet ver genoeg. Nederland neemt nu een uitzonderingspositie in... door niet mee te doen aan de bombardementen... terwijl landen als Denemarken en België wel volledig meedraaien. Blijf nog even bij de Telegraaf, want Somalische piraten azen op Nederlandse schepen. De zeerovers weten namelijk dat er geen bewapende beveiligers aan boord mogen zijn... van vaartuigen die de Nederlandse vlag voeren. Reders dreigen daarom het rood-wit-blauw massaal te verruilen... voor een buitenlandse vlag, zoals die van Panama. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders roept de regering op... om de nationale wetgeving aan te passen... zoals andere Europese landen en de Verenigde Staten ook al hebben gedaan. Ze laten voormalige special forces toe op hun schepen... en dat blijkt uiterst effectief tegen de Somalische piraten. Piraten. De richtlijnen van medisch specialisten zijn vanaf vandaag online. Iedereen kan nu zien aan welke regels een arts uh, zich moet houden, schrijft de Volkskrant. De druk op artsen om openheid van zaken te geven wordt steeds groter. Komt mede door een aantal geruchtmakende incidenten zoals die van die verslaafde neuroloog in Twente. Die allerlei foute diagnoses stelt. Op de website kunnen patiënten onder andere risico's van operaties bekijken. En ook eens te lezen hoeveel keer per jaar een specialist een ingreep minimaal moet uitvoeren. Ondernemers die zaken doen met Groupon klagen in de pers... dat eigenlijk alleen die kortingssite er zelf beter van wordt. Groupon is het nieuwste troetelkind van investeerders op Wall Street. Het aantal medewerkers groeide sinds de oprichting 2,5 jaar geleden... van 37 tot ruim 7000. Maar ondernemers die meewerken aan die kortingsacties... klagen dat ze er maar eigenlijk weinig aan overhouden. Een restaurant, een sportschool of een botoxkliniek is verplicht om minimaal 50% korting te geven. en Daarnaast incasseert Groupon dan nog eens de helft... Van de omzet die via de actie binnenkomt. De restauranthouder hield daardoor nog geen 4 euro over per klant. Ook aan de drank verdiende die niet extra. De actieklanten zijn zuinig en drinken dan vooral thee en kraanwater, zegt de ondernemer. Daar moet je niet van hebben. Nee. Axel Nobel is bezorgd over de aanleg van een windmolenpark in de Eemshaven. Een projectontwikkelaar is al jaren bezig met de vergunning. Het park staat gepland naast de chlooropslag van de chemie Reus. Een losgeschoten wiek zou wel eens een ramp kunnen veroorzaken, vrees Axel. Het bedrijf krijgt steun van plaatselijke politici en inwoners... want die zien het windmolenpark ook niet zitten. Er was een vergunning verleend, maar de Raad van State... vloot de gemeente terug toen het bestemmingsplan werd gewijzigd... meldt de Telegraaf. En Greenpeace dan. Verklaart de oorlog aan Barbie. De dozen waarin de populaire tienerpoppen worden verpakt... bevatten namelijk tropisch hardhout. Per seconde worden er ter wereld drie Barbie-poppen verkocht. Om nog maar te zwijgen over de miljoenen Lego-dozen... Monopoly-spelen. En My Little Ponies. Stuk voor stuk gehuld in hoogglansverpakkingen... die na het openmaken indirect in de prullenbak verdwijnen. Dus het AD. Greenpeace gaat in 40 landen tegelijk actie voeren... tegen Barbie in de hoop om moederbedrijf Mattel zover te krijgen... dat ze hun verpakkingen voortaan van duurzaam papier maken. Arno Gunberg schrijft dit jaar het groot dicté der Nederlandse taal. Dat meldt de Volkskrant. Gunberg schrijft dagelijks een column voor die krant. Hij werd in 1994 bekend door zijn debuutroman, Blauwe Maandagen. Ook schreef hij de romans van Toonpijn en De Asielzoeker in de Wacht. Um, asielzoeker in de Wacht? Uh, Gunberg volgt schrijver Tommy Wieringa op... die de Vlaamse en Nederlandse taalpuristen vorig jaar eh, vergasten op uh, allerlei aardige verzinsels. Ja, zoals geüpgreden hoekse en kabeljauwse twisten... en ten hemel schrijnende geblabla van de muurzends. Dus? Zoiets. <laughs> 22e editie van het Groot Dik wordt trouwens gehouden op 14 december. Je kunt het nog even op voorbereiden.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 Met software van Unit 4 zijn organisaties allang klaar voor de toekomst. Software die klaar is voor morgen, voor het zakendoen van morgen. Unit 4. Software vooruitgedacht. Nou, ik mag verwachten dat mijn private banker door de wol geverfd is.